Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Turkije moet juist wel een rol spelen bij het integratiebeleid van Europese landen... ...heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken gezegd tegen de NOS. De integratie in Europa is volgens hem mislukt. De integratie moet volgens de Turkse minister worden samengewerkt... ...tussen de landen waar mensen vandaan komen en waar ze nu wonen. Premier Rutte zegt gisteren nog dat Nederland geen Turkse bemoeienis wil. De Turkse minister benadrukt dat Turkije zich niet wil opdringen... ...maar dat de zaken van Turkse Nederlanders ook Turkije aan het hart gaan... In de Spaanse regio Galicië zijn twee broers opgepakt voor de moord op een Nederlander. Die woonde in Galicië en verdween in 2010. Afgelopen zomer werden in het gebied waar hij woonde zijn stoffelijke resten gevonden. De opgepakte broers waren buren van hem. Ze hadden ruzie met de Nederlander over een stuk land. In Hongkong zijn opnieuw gevechten uitgebroken tussen duizenden betogers en de politie. De demonstranten bestormden het zakencentrum van de stad en de aanwezige politie. Honderden agenten sloegen de menigte daarna met de wapenstok uiteen. De demonstranten eisen meer democratie en zijn tegen de politieke hervormingen in China wil doorvoeren. Bij een pluimveebedrijf in Soete Woude, waar vannacht vogelgriep werd vastgesteld, zijn middels alle dieren geruimd. Vanmiddag werd in de schuur van twee verdiepingen gas gespoten om de dieren dood te maken. Uren later kon de voedsel- en wareautoriteit beginnen met het weghalen en afvoeren. De vrouw uit Maastricht die naar Syrië vertrok om te trouwen met een jihadstrijder... wordt permanent bewaakt door justitie, heeft haar advocaat gezegd tegen de regionale omroep L1. De vrouw werd eerder deze week voorlopig vrijgelaten. Volgens L1 zijn er aanwijzingen dat haar leven in gevaar is. Het Openbaar Ministerie geeft geen commentaar. Het weer vannacht droog, temperaturen tot net iets boven nul. In een enkele opklaring kans op mist en lichte vorst. Morgen bijna overal bewolkt en vrij koud. Hooguit 4 graden. Dit was het en wij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 Ja, ik ben nog, uh, was wel met studie begonnen, maar uh, hmm. door, de, ja, door de woonomstandigheden en, hmm. en het niet lekker in mijn vel zitten, heb ik er met de pet gegooid eigenlijk, om zo maar te zeggen. Hmm. ben ik, denk, het was het eerste jaar, heb ik half, half afgemaakt en uh, hmm. daarna gewoon ook gestopt en fulltime gaan werken. Ja, maar ah, dat is toch wel mooi dat je dan een baan hebt gevonden en toen kon je dat afronden, dat project van het... Uh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 Ja. No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 Vier dagen, vier dagen zitten en dan alleen maar ja, studie krijgen over je geloven. Gaat zingen over het geloven mm -hmm. aan en dat soort dingen. En daar ging jij naartoe naar die kopte? Ja, daar ging ik naartoe. En, ja. en op een gegeven moment kwam ik hun tegen in een bij een informatiestint. En ik vond dat wel interessant. Ik had zoiets, maar ja, ik, voelde, ik voelde me niet getrokken om met hun mee te gaan naar een, mm -hmm. een houseparty. Omdat ik ja. zelf heel graag ook dat soort muziek luister. Dus ik heb er zoiets van, dan ga ik liever binnenstaan. En dan kom ik niet meer tot mijn doel. Mm -hmm.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 ik heb er ook wel eens getwijfeld van hé, hey, er staat niemand, maar ik voel wel wat. Dus ja. dan denk ik echt zo: hm, huh? hoe kan dat? En dat is wel een mooi, die ervaring. Ja. Dus je hebt Jezus leren kennen, eigenlijk ook door het werk, met overhead en in de gemeente. En wie is Jezus nu eigenlijk voor jou? Hoe zie je dat?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 ja, gewoon, ja, ik vind het gewoon niet, niet fijn om bij iemand te moeten zeggen... van kan ik voor jou even wat lenen, maar dan, dan wordt het je gewoon gegeven. En dan je het ja. ook niet terug te geven. Dus als je, zeg maar, christen bent, dan kan je gewoon God om alles bieden. Ook om financiële situatie, begrijp ik in jouw geval, hè? Zeker. Want hoe is je relatie met Jezus? Ja, die is echt, die is echt heel goed. Hij, die is echt heel goed, want ik, ik vraag hem bijna alles... Mm -hmm.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 En je